Dus dat is nog een, um, een ander argument had zij naar voren gebracht, die andere mal goed, dus die andere Shabbat, zoals ze ons vertelde. We Joma, Laaf Ihu, Laila en een dag heeft er is geen dag zonder nacht. Punt. Wehu, sot, vier. Mni ot. Kitana. Harei, afilu, ba, harishon, vijf. Katruf. Wei, eref. Wei, boker. Yom. De had shahayi goed. zes Midgale al jom Valayla ja kijk nou wat ze ons wat Dus er blijkt zo nieuw wat is het nieuw probleem dat blake new die blijft blijft New die Eine Shabbat. Dus malchut de malchut die niet genoemd werd in dat, ja, in dat, in die, in dat vers. In de vers, wat staat in de vers? Shaptotait is maru, mijn Shabbaten zult gij naleven. Dus die twee Shabbaten, hoge en lage Shabbat. We hebben dat al geleerd, maar nu komt er nog een Shabbat. Die, die, dus die malchut de malchut. ja, dus die ware malchut de malchut nog van de Tzimtzum Alef. En zij zegt, nou, ik ben van Tsim Tsumalif. waarom ik? Uh, en zij komt dat zij, uh, zij is beschaamd, zij voelt zichzelf uh, schaamte, waarom? Zij heeft geen licht, want het mag goed kan geen licht ontvangen, maar zij toch wel komt ze met een argument van, en van, kijk nou, ik ben alleen, maar hoe kan dat, zegt ze, zelfs, hoe soort, kijk, hij zegt, elke dag heeft uh, een nacht erbij, dus er zijn altijd twee, er is altijd eenheid tussen de ene en de andere, alles heeft een we hoe soort nifla, en kijk nou hoe die ons vertelt judaarschelijk, en dat is een wonderlijke soort nifla, nifla is betekent wonderlijk, en dat is een Wonderl zeer wonderlijke iets, kitana, ki kitana, want zij kwam met een argument. Arei afilu, Kijk nou, zegt ze, zelfs op de eerste dag van de schepping is het geschreven, vijf, wij hier eren, boker yom en er was avond geweest, en er was ochtend geweest, één dag. Shehayihut zes mitgalee. Dat de eenheid is onthuld. Al-Yom velayla jagert over de dag, over dag en nacht samen. Punt. Goeie. I'm Ken. Lama lo zeif Niska Laila beschabatterij uh, bricht. Kieba jom Ashviy. Ach de masse Loka Laila. Kijk wat is wat Geweldige iets. Wat echt vraag. Wat. ik had nooit in uh, mijn hoofd. Kijk, om zo'n vraag te stellen is geweldige vraag wat zij die mal goed, die mal goed heeft gesteld. Wij iemand kennen indien het zo is, indien het zo is. La maloni scar bashaba basabat ba ba Waarom waarom is de naam, nee sorry, waarom is nacht niet genoemd in de Shabbat van Brishit, in de Shabbat van de Scheppingsdaad. Elke dag was genoemd, kijk, op de eerste dag werd genoemd Yom, Ach, Yom Echad, de eerste dag. Ja, het was dag en het was nacht, één dag. Oké, okay, één dag. Daarna is het de tweede dag, de derde dag. Maar, maar één heet tussen de dag en nacht. Waarom is dan op de zevende dag? Was niet genoemd. Dat is dan Shabbat. Waarom daar werd niet genoemd. Heb uh, nee. je de Torah bij je? Nee. Ik draag het niet elke dag. <laughs> de, de, nee. nee. Als okay. dus zo komt. dus gezegd. Oké. Maar daar staat het dus niet. Hoe, hij zegt dan, hoe komt het dat het uh, bij de zevende dag, dat is dus de Shabbat, daar word, werd niet genoemd. Uh, en er was avond geweest, en er was dag geweest. Nee, nacht. Nacht geweest. Nacht nacht en dag. Nacht en dag geweest. Doe er niet toe, maar dat is... Nee, is hier de... avond, Is het er. Oké. Okay. Oké, okay. We beginnen, beginnen altijd natuurlijk met, met dat bedoeling. Met, met, ja. Beginnen we met avond. Oké, okay, dat is net dat toch. Nee, nee. wat Zoraan heb je gezegd? wij jong, wij hier laila. Nee, altijd staat het, wij hier er, wij hier bokker. Altijd begint dit. Het voor eraf in nee, nee, nee, altijd moet het zo zijn. Maar interessant, we zullen zien. Maar goed opletten, begrijp je. Het is erg interessant wat die man goed zei. Dat, uh, waarom is daar niet de nacht genoemd? Daar werd niet genoemd nacht. Er was avond geweest en er was ochtend geweest, maar de nacht dus niet genoemd werd. Kijk, als je zegt avond, betekent dit dus ook nacht. Dit is niet. Uh, het hoeft niet per se het woord uh, nacht te staan. Kie bij joma de maashe bris schiet, want op de zevende dag acht, de maashe bris van de scheppingsdaad. Lo katuf Laila is niet geschreven Laila nacht. Dat betekent ook avond, dat is niet zo belangrijk, maar betekent dat dit niet nacht is de naast het dag werd geen nacht genoemd punt Amarla neigen wegholen Akavanagi Shakedosh Barugu Amarla Shabbat kin Ant. להתיד באלף השביעי ביום שקולו שבת אלף ושבת קרינה לח עיינו מיום עד עבדית לח תפלף בעולם עק קנל פן אמר לה ער de schepper, 70 jaar. Nee, 19. We goeden enzovoort. So Waar hebben we dat in de tekst? Amarla. Oké, de volgende. Oké, in de tekst zelf. Hier ja, helemaal uh, 5. In de vijf. Regel in de vijf, ja? Nee, dat is deze. de. Ah, dat is de vorige. Dat is de nog in de, hierin nog in de in de vorige oud, in de oud PB. Oh, we nu PB. Ja, maar hij geeft nu ook nog ons iets een, nog van de vorige. Um, We hebben nu over de... Hij zegt ons uh, een stukje van de... Nog van het... Uh, de Ood p Op de pagina P-Get. De regel 3. Amarla. er goed. Dat is wat ik wilde van jullie horen. Erg goed. Je ja, hebt het goed gezegd. Vijf. Vanaf vijf begint hij... Dat bedoelde ook jij? Ja? Oké. Okay. Amarla. Amarla. Hij zei tegen haar... Dubbele punt. Bartie. Jij bent mijn dochter. Shabbat, ant. Jij bent Shabbat. We Shabbat karine lag. En men noemt jou Shabbat. Oké. Maar, dat is wat hij ons gezegd had. We hoelen enzovoort. Wat betekent dat? Negen. Akawanahi. Het gaat erom. De zin daarvan is. She hakadosh baruchu amarla dat hakadosh baruchu zei tegen haar. Interessant is dat hij noemt het hier hakadosh baruchu, de Heilige gezegende zei. En daar bij de sche, bij het scheppen van de wereld, wie was daar? Elohim. Ja, de naam Elohim was gewoon Bina. Hier schijnt het wel iets te zijn dat dit een zeer aanpien is, maar we zullen zien. Dus altijd goed opletten op de namen van Hashem. Welke naam wordt gebezigd? Dan kan je zien, erg gemakkelijk wordt het, uh, krijg je dan hint van waar het over sprake is. Waar bevindt bevind de zoger zich of de Torah? Shabbat Ant, hij zei tegen, tegen haar: Jij bent Shabbat. Tien latit, ba elf hashvi, in de toekomst, in de zevende honderd, zevend, hond, zevend honderdste, ste jaar. Ba elf hashvi. elf in de zevenduizendste jaar, in de zevenduizendste jaar, dus na 6.000 jaar. Ba yom shikulo shabbat, op de dag waarin alles Shabbat is. Dat is ook wat we zeggen pre dan. Huh? Precies, dat is dan wat het zal dan zijn. Elke dag zal dan Shabbat zijn. We Shabbat, Karina Dus de zevende duizend jaar, de hele zevende millennium dan wordt het alles Shabbat de hele duizend jaar wordt Shabbat betekent niet dat het einde komt maar we Shabbat karina lach en Shabbat ben je genoemd Ainu, dat wil zeggen miyoma de abit That dat wil zeggen van de dag dat ik jou gemaakt heb baulam ak in de wereld, Adam Kadmon, kanaal zoals boven gezegd werd. Dus vanaf toen heet jij Shabbat. Punt. Maar het is nog steeds niet duidelijk hoe, zij, zij is toch alleen. Zij dus geen, betekent, alleen betekent geen eenheid. En daar gaat hij verder met haar, in haar uitleggen. Aval, ha, ana, me ater, Maar, kijk nou zie, als dosboru zegt tegen haar. Maar zie, ik, me ater, ik um, geef jou kroon. Hè, ik bekroon jou. Wehule. Enzovoort. Dertien. Hainu. Schakel goed opletten hier hier kijken daar heeft zal je geen moment zal je helpen help als je kijkt daar wat daar gebeurt in de gang alleen als je daar kijkt naar de tekst niets moet bestaan voor jou absoluut niets kijk stel dat je nu Madonna binnenkloopt, dan moet je zien goed zien wat jij bent dan de Kabbalah is verdwenen uit jouw hoofd direct. Met een, met een Doet er niet toe, maar dan direct, je zal zien in hoeverre hof, hof, Kabbalah voor jou is betekent. Beteken, dat betekent, je En opletten. Dat is jouw dingen die je moet controleren bij jezelf kijken. Nou. Stel dat het nu niet die vent was daar met het de, de, met de paar bril op zijn kop en een beetje zo. <laughs> ja, en, maar, ja, so, en een beetje zo, een beetje zo, een, zo so, so, is dat. je daar een Madonna of, ik weet niet, ik ken geen andere, misschien is bestaan veel leukere, mooiere zangeressen, ja. En stel dat het, dat komt zo binnen, en jij zit nu op bij, een bijzonder belangrijk moment. Wat we nu, waar we nu staan is, ja, wat het jou brengt. Ja, en zou je omdraaien? Als je zegt ja, dan zeg je, oké, okay, dan moet ik nog werken. Dan moet ik nog even hard aan mijzelf werken. Ik weet zelf welke kleur ik Oké, oké. Dus dan moet je nog werken. Mensen. Awal, let op. Awal. Dus hij zegt, kijk, jij bent een lief. Shabbat, ik heb jou lief. Jij bent, jij, jij heet Shabbat nog van... Nog van de, de dag dat ik jou gemaakt heeft, heb in de wereld. Adam Kadmon, dus geweldig. Awal, ha, Anna, me aater, Maar kijk nou, ik heb jou een kroon gegeven. Dat veel belangrijker is, hij zei. Veel hoger, veel hoger is. En you let op wat het is. We goede, enzovoort. So 13 Айно. Шахакадож по ругу галауд ота. Шытиш тамеш багар фертин шеля парцуфин. Тигий файстин ниткана лемалхуд. Де абовы ива алайн. Басот авиразестин дело итяда. Ajanscham. Goed kijken, goed opletten. Alle informatie hebben wij alleen. Smaken alleen. En alleen zien waar, het, waar we het over hebben. Um, dan zegt hij haar tegen haar. Want in de tekst staat het, zie je, in de tekst staat uh, het, dat de regel 5, ja, op de vorige pagina, zoals we, waar, waar we begonnen staat deze staat wat, wat hij zegt nu dat ik heb jou een kroon gegeven batara ela ayatir in een hogere met een hogere met een hogere kroon wat betekent nog hogere nog hogere kroon dat is wat hij nu gaat ons vertellen Dertien, hainu dat wil zeggen ze hakadoos boru alaota, dat de hele gezegend is, hij deed haar stegen, opstegen, bracht, eh, chetishtam, Bagar pagar, chelepartsovin. Dus bracht haar, ze gaat hoog, naar omhoog, bracht haar omhoog zodat zij gebruik zal kunnen maken, zodat zij gebruikt, gebruikt zal worden, is misschien niet zo, maar zodat zij aangewend uh, zou kunnen worden, bagar in de gar van de parzofim. En nu goed kijken, wat hij bedoelde nu. Die niet kan, want zij die de die mal goed. Niet kana is ingesteld. Le malgoed de line. de alleen. Als malgoed van, van de hogere aboehima. rinenoch ketter nog? van de aboehima. En daaronder staat, in het hoofd is gekomen dan eh, malgoed de malgoed. Niet de malgoed de malgoed zelf zeggen we, malgoed de malgoed staat... Is, waar staat de malgoed, de malgoed, is verborgen in het, in het hoofd van de Atik, ja of niet? Maar, ook in de, uh, hoe zeg ik dat, in de, bij de Abohima, in het hoofd van de Aboima, daar ook de, het schijnen van haar staat, van die malgoed, de malgoed, en vormt dan de vijftigste poort, herinner je nog, vijftigste poort, 49 poorten, kunnen wij van de aboe die kunnen wel opengaan, en het licht brengen, gogmanen, naar beneden, via de, at er via de miftige, maar de vijftigste poort, niet, en dat is dus, dus hij bracht haar eigenlijk, naar de hoofd, naar het hoofd, van de aboe jema, herinner je nog, de tekening Abouima? zo veel hebben we met de tekening, tekening gehad, dat, uh, en zij is geworden, dus, tot, Um, de vijftigste poort, Mineola. Dat is wat hij zegt. Dat, uh, in elke partsoof, vanaf nu, vanaf de adsilut, in elke hoofd, is nu die Malchut ingesteld. Maar beginnend met die, vanaf dus die, hij zegt het, van abba, wujima, hogere abu jima. Basot avira de lojtjade, in het geheim van avira uh, uh, lucht dat niet gekend wordt. Wat betekent lucht dat niet gekend wordt? Waarom is het lucht dat niet gekend wordt? Waarom niet oor licht wat niet gekend wordt? Want abu het hoofd van de abu is lucht en geen licht. Ja, die, die zijn die verkiezen chassadin. En dan in het hoofd staat het dus die Malchut en dat is wat hij had haar gezicht. Verder, punt 16. we abo jima alaim, nikraim kodesh kodeshim. 17. we zet. gam hi basot kodesh ila'aput. Um, we zestien na de punt. We aboeima. Elain. En de hoge, hoge aboeima. Van dat nikra, nikraot. Kodesh kodeshin. Die ze heeten. Helige der helige. Zeventien. We nemt zeim. We En het blijkt dus. Gam hi basot kodesh ilaa darum en het blijkt dus dat ook zij is nieuw in het geheim van hoge kodes. Heilig niet. Kijk, als die lagere en lagere stijgt op naar een hogere, en ze wordt als hogere. Dus de hogere is heel, eh, kodes kodeschien, heilige, der heilige. en de zij is nu ook heilige. Dat mag goed. Punt. We zetten om her. 18. Avarka karuza v'amar mikadashi tira'u. Kibakoch neikhentin, Tikuna ba alain. Naset Na set basot mikdash. sot twintig mikadashi tira'u. Hier staat iets geweldigs. Wat op geen andere manier kan je dat leren. Nergens en ook niet bij de traditionele eh, leren. Kijk, we zeggen zo maar. En dat is wat hij zo gezegd A waar, de stem, ja, is, was uitgegaan. Waar maar? En zei. Mikodeshiet jira u wees vrees voor mijn heiligheid. Hoe kan je van, he, van heiligheid vrezen? Hoe kan je heilige heiligheid komt dan van de normaal gesproken van heiligheid? Komt van de Abba en Nou, dat is pure heerzucht. Ja, Abba en Ima die verbinden zich in in, in, in zivuklopasi. In de permanent zivuk, non-stop zivouk, volmaaktheid, permanent in liefde en volmaaktheid. Hoe, hoe kan je dat toepassen daarvoor, het woord vrees? staat het geschreven daar. Dat, niet shi tira u van mijn heiligheid zult gij vrezen nu begrijpen wij dat, kijk, die Bakocht, die Kunab, lain, en alleen, want krachtens haar instelling van die malgoed in de hogere Abou ja, lager is gekomen, zij is gekomen op het niveau van de Abou Na Set Basot Migdar, zij is geworden, in het, in het geheim, migdash. Zij is geworden als uh, uh, migdash. A migdash is ook een woord voor tempel. Beta migdash. Yeah? Beta migdash. Heiligheid. Zij is heilig geworden. Shehu stoot, dat dat is het geheim, 20, van mikadashi, Tirau, dat dat is het geheim van wat geschreven staat, van mijn heiligheid, zult geen vrezen, dus de mal goed, dat is de vrees, kijk, de mal goed, die heeft, die is dien, ja of niet, dien, als dien, op een of andere manier, welke manier dan ook, stijgt op naar het heilige, naar de kodes, zij brengt toch met zich mee dingen die van haar niveau van de malgoed, mij naar boven. Oké, okay. zij wordt natuurlijk, uh, zij zuivert zichzelf, want zuivering komt van naar boven komen. Hoe kan een malgoed opstegen naar boven? Niet, kan niet anders door zichzelf, door is dat goed, door het verdunnen van die malgoed. Duidelijk, kan niet anders zonder zichzelf verdunnen. Oké, okay, maar zij kan zich zo verdunnen als als zij maar wil, maar dien blijft, haar natuur is dien. Dus dan neemt zij ook iets, al is het maar een zeer hoge dien, brengt ze mij naar Abowima. En daarom staat het geschreven, mijn, van mijn heiligheid, van mijn heiligdom, zult gij vrezen. En dat is natuurlijk niet van Abowima kan je vrezen, maar van die malgoed. Dus waarom? Want zij geeft dien. Eigenlijk, really. er is dat gedeelte van dien. Dien is een gedeelte dat aan de mens überhaupt het gevoel geeft van, dat, van dat, het uh, waakzaam zijn. Dat is bijzonder belangrijk. Stap voor stap, Kabbalah, dat opbouwen zal dieper, dieper. Uh, inkervingen maken, steeds dieper en dieper in jou, en dat zal je zien, dat, zo, so, oké, okay. alles kan gebeuren, maar als er Madonna binnenkomt, dan draai ik mijn hoofd niet naar haar, haar toe. Kijk, okay. oh, misschien met een handje zo so, doe ik, maar kijk ik wel met mijn ogen in de tekst van deze zorg. Okay. Waarom? Omdat, staat, omdat het geschreven staat. Nikedashi, Tiraou. Van mijn heiligheid zult gij vrezen. Dat is erg belangrijk. Twintig. We nemen za, ha, En nu gaat hij verder ons uitleggen. Dat, verklaren. Dat wat, wat wij nu hebben gehad over de dien van de malgoed. Maar hij gaat het. כפרדיק, לישניד את זה, זה גם.威尼斯人 שגיר ה'הגמלחוט אין נתבינד אתרו, אתרו ילא. יותר שים מי שגיאית אל, באולמ אק, תבין נתבינד. קישמ, עיתא מי בסיום אספירט. 23 dime bimekuma. dime koma. Ve ata, aïta, leša bamakom, makum. Gar, ba abavijima, De fochene pachina, zadi, de rechter kolom, ga sulam, de jeshter reikon. Alain, ani abavijima, Anikraim, kodash, kodash, kadashin. We zes om er, ha, ana, twee, me, a, ba, ila, a, y, terug. Perfect. Kijk hoe geweldig ons, hij ons geeft. De uitleg van in een zinnetje goed opletten. De vorige pagina, de linker kolom, de regel twintig. En nu goed opletten wat hij zei tegen haar, wat de zoger zei. Zoger eh, haalde de woorden aan van de Gakadosborohoe aan. En eh, wat Gakadosborohoe zei tegen de Malgoed. Over die hoge. de een hogere, steeds ho, een hogere. Eh, kroon zal ik je geven. Wat betekent dat? We nemen tza, hata, en het bleek dus nieuw. Shahir atara ila a dat de malchut verwerf, verwirf ja verwirf nieuw atara ila a de hoge kroon kroon dat in het hoofd komen hoofd is een kroon dus zij verwirf nieuw een hoge kroon joter misahita meer, zegt die hocher, en meer mischehieta laba ak meer dan wat zij had in de wereld Adam Kadmon. En nu goed kijken, wat het nu is in de tweede cimcum en wat er wat zij had in de eerste cimcum. 22. Kisham van daar in de Adam Kadmon. Zij stond Aïta mishameshet bassi juma sferot. Daar we gebruikt werd ze aangewend aan het einde van de sferot op haar eigen plaats. Duidelijk, zij stond op haar eigen plaats. Die maal goed. Ad, uh, Adam Kadmon negen sferot boven haar en zij is alleen maar de tiende sfera. Wat a aitalische meisbomakom garba abo weyima. Maar nu steekt zij op om gebruikt te worden op de plaats van de gar van de abo Kijk nou, geweldig. Niet op haar eigen plaats zo laag, maar op de gar van de abo de, de volgende pagina. De regel 1 aan de rechterkolom. Hanikrao, welke Abou Yima heeten, heilige der heilige. We zegen zomer. En dat is wat hij, Hakadosh Boruhoe, zegt. Zei. Ha, zoger, die citeerde de woorden van Hakadosh Boruhoe. Ha, aname, aaterlach. Kijk nou, zegt hij tegen haar. Ik heb jou een kroon gegeven. Batarayla ayatir. Bij een. Uh, hogere. Nog extra hogere. Uh, kroon. Dat is wat hij had gezegd tegen haar. Drie. We zijn. ודה שבת דמ'אלי שבת דה פיר יירה וחולה המלחות נקרא יירה כי עלה הגהיה פייף עצמצום שלא ואינה משמשת זה סבאה באור ישה מלמעלה למטה, לבחינת אצמא אלא רק באור חוזר בלווד, ביגתה מתוקנת במסך ברתת אחת וזיה, haor, ulembata. Kijk, geweldige dingen die gewoon de basis vormen die hij ons steeds herhaalt. En geweldige dingen komen telkens nieuwe onthullingen. Kijk wat hij zegt ons nu over die. malchut. goed. Drie. We ze En dat is wat hij zegt We daar Shabbat, de Male Shabbat, en dat is Shabbat dat op de vooravond van de Shabbat is, de van vrijdagavond, wanneer de Shabbat begint s'avonds. De I, I, -hi vier, Hier, A, -ah, dat Zij is, Hier, A, -ah Vrees. Kijk, wat betekent dat Shabbat is Vrees? Ja, de vooravond van Shabbat, dat het Vrees is en nu goed opletten, hij geeft ons geweldige antwoord dat wat betekent dat dat Shabbat vrees is de Shabbat bedoelt vrijdagavond wanneer de, de avond begin, begint overdag niet, maar s'avonds vrees, Kijk nou wat hij zegt we goeden enzovoort so Kijk, amal nikra, nekra hier a let op, de malchut heet hier a vrees want we weten niet wat vrees is Wat als je vraagt iemand je moet vrees, je moet ontzag hebben vrees hebben, nou probeer het uh, te begrijpen dat onmogelijk hey. maar stap voor stap leren op de manier dat de ruimte die je ook creëert binnen jezelf, onder jezelf een speciale plek waar je, en dat is natuurlijk correspondeert met overal op in je lichaam dat is de plaats. <coughs> Waar je vrees voelt, maar vrees en tegelijkertijd uh, geweldige dingen. Kijk wat hij zegt ons. Dus, dat zij is, dat zij is hier aan. En dat is wat het betekent vrees. Dat die Shabbat, dus de vooravond, vrijdagavond, dat het, wat hij noemt, dat, dat het vrees is. En nog een keer goed direct op, opletten dat als wij spreken van Shabbat, is altijd maar goed. Altijd onthoud het, malgoed. Amalgoed, uh, nikra hiera, de malgoed heet, vrees. Ki aleha ya tsimtsum. Waarom? Omdat op haar, of over haar, weer, uh, was tsimtsum, dus tsimtsum werd op haar gemaakt, Beperking. Zij onderging beperking. Vijf. She loote lemidata om niet in haar eigenschap te ontvangen. Goed opletten, wat die ons nu vertelt. Dus, in haar eigenschap kan ze wel ontvangen, maar in haar haarzelf niet. Steeds leren dat niet dat hij maar goed niet ontvangt helemaal. In haar eigenschap kan ze wel ontvangen, maar in de tiende niet. Maar ook in de tiende kan ze wel Orgozer ontvangen. Zie je dat? Nou, dat is geweldig. Ze kan ook in haar tiende spheraar Orgozer ontvangen. Orgozer is geen probleem. Um, dus, maar eh, dat zij ze beperking eh, hij is ondergaan, onder, onder, ondergaan eh, dat zij niet in haar eigen in haar eigenschap, dus, malgoed goed, de malgoed, zou ontvangen. Zie je, hoe geweldig elke woord wat die zegt ons. Dat in haar eigenschap, dat zij niet mag ontvangen. Welke eigenschap is van de malgoed? Malgoed, goed natuurlijk. Malgoed heeft tien, tien sferot, ja? Ketter, Chokma, Bina, et cetera, tot je zot. Allemaal zijn dat haar eigenschap. Nee, dat, is, dat zijn eigenschappen van de negen andere sferen. Maar wat is haar eigen, spheer, eigen, eigen eigenschap? Is, is malgoed, oftewel, de tiende sphera, malgoed, de malgoed, dat is haar eigenschap van de malgoed. En de negen bovenste sferen van de malgoed is niet de eigenschap van de malgoed. Goed opletten, dat is, haar, dat is de insluiting van de andere negen bovenste spherot, of terwijl te de eigenschappen van het licht in de Malchut zelf. Maar haar eigenschappen, haar eigen aard, is Malchut de Malchut. Daar kan ze licht niet ontvangen meer. We baor mala lemata. En zij, gebruik, en, zij, en zij wordt niet gebruikt, kijk nou en zij uh, wordt niet aangewend, in, of zij gebruikt geen orjaschaar, van boven naar beneden. Lief -atsma, atsma, naar haar eigen uh, aspect, dus zij kan niet, zij mag nu niet, uh, aantrekken oor yashar daar gaat het om het directe licht, naar haar eigen eigenschap naar de malgoed, de malgoed hela raak kijk, die zegt ons zeven wat, behalve behalve alleen behalve orgozer orgo mag zij aantrekken naar de malgoed, de malgoed dat is geen probleem Zoals we hebben geleerd in, vanavond ook bij het in de wereld uh, Atjikje. Ja, dat onder de taboer ook, maar goed, zij kan daar aantrekken. Uh, Orgozir geen, geen probleem. Zij heeft kracht want de taboer ook. Aan de taboer, de taboer moet ook kracht hebben om niet het licht niet door te laten. Onder de taboer. En deze kracht, dat is dan, dat komt door dat Orgozer. Zij krijgt dan Orgozer door de kracht uit te oefenen, om het licht Orjashar niet binnen te laten, verkrijgt zij Orgozer. Maar geen Orjashar meer. Orjashar kan ze niet ontvangen. En Orgozer wat ze ontvangt zonder Orjashar, welk licht is dat? Orgozer zonder Or Welk licht is dat? Or, welk licht is dat van die vijf lichten dat or chozer, zonder Or Jeshur. Or yeshar, dat zijn alle lichten. Nefes. Behalve net neven. precies. Dat is nefes. Dus Orgozer ja, dat wat ze ontvangt die in de tabor dat is alleen maar, alleen maar nefesh, en nefesh, wat is nefesh nefesh betekent alleen maar licht dat ontvangen wordt maar je kan het niet doorsluizen je verder kan het niet doorgeven aan iemand, dat is een vrouwelijke licht Eigenlijk. roeg, je kan je doorsluizen dat is een licht van geven en geven betekent geven, maar ook, je kan dat doorgeven maar, maar nevers kan je niet doorgeven. Nevers alleen is, is voor eigen gebruik. Goed opletten. Nevers alleen voor eigen gebruik ligt nevers. In het algemeen, natuurlijk. Zeven. bij metokenetbamassa. En waarom komt het dat zij, wat hij ons vertelde, omdat zij is ingesteld met de massaag beratat we zia, zo'n bestaat uitdrukking, beratat we zia, met beven en zweten, en en, en, zwe en zweten, zoiets. Letterlijk. Nee, ja, met beven, beratat, ratat is beven, en uh, zia is zweet. Dus met beven en zweet en zweten sorry zweet want het wordt zweet wat uh, van hitte krijgt men. Shelojavor haor mi lemata, zodat er geen licht zal doorkomen van de massach en naar beneden. Dat is betekent beven zees. ik. wat is beven van de malgoed? Waarom, waarom is het waarom is het uh, ...zo'n gevoel van vrees... ...maar dan opbouwende vrees... ...niet vrees van iemand, van wie... Van, ...ja, van de mens... ...of van, van, van weet je dan ...omdat de kracht... ...kijk nou, kijk prokeer... ...kijk nou, wat, wat, wat gebeurt er met een oppervlak... ...van ijzer... ...als je erop gaat, hameren, ...die wordt heet... ...heet, ja... ...en die ook... Uh, ...trilt, en van alles... Uh, Okay, we zien nog niet hoe dat die, die, die deeltjes, die zij natuurlijk vinden vreselijk, die deeltjes van metalen deeltjes. We zien dat niet, hoe zij beven en hoe zij zweven Heel. Maar de kracht betekent dat, dat zij om het licht oorjaschaar niet binnen te laten, dan moet zij kracht opbrengen, ja, om het niet te doen. Heel. Probeer nou zo'n kracht op zo te nemen. Dat is precies hetzelfde waar we het ook vanavond hebben. Dat stel, stel dat het nieuw hier komt, in Madonna, en dat jij niet je hoofd omdraait. Nou, welke kracht moet je dan hebben gehad om het niet te doen? De hele wereld zou dat doen en jij niet. Grijp je? Welke kracht moet je dat? Zo is het helemaal goed. Welke kracht moet zij dan opbrengen terwijl ze graag wil dat ontvangen? Nee, dat graag, omdat als zij dat zou ontvangen, dan kreeg Nee, als zij dat zou allemaal zou ontvangen, zij heeft geen massage, zij kan de kracht niet. Zij heeft wel massage, maar zij kan dat wat zij, zij dat wat zij, wat kan zij, wat mag goed in de, van het lichaam, van het lichaam, wat ontvangt zij niet. Wat is, op, voor welk orgaan doet zij? Wat, wat, wat gaat ze weerkaatsen? Welk licht laat ze niet toe? Huh? Nee, ik bedoel, welk licht, welk licht tot wat behoort dat licht? Kijk. Zij heeft Malgout heeft vijf sferot, Ja, of niet? Dus boven de Malchut hebben we dan Keter, Hochma, Bina, zirenpin en Malchut. In de vijfde, is in de Malhut zelf, boven de Malhut, is nu ingesteld Massach. En nu komt het licht in het hoofd. Oké, in, in het hoofd kunnen we zeggen. Komt het licht nu Oriasar. En zij gaat weerkaatsen. Wat weerkaatst zij? Welk licht? Alle vijf lichten weerkaatsen wat, wat binnenkomt. Of niet? Zij alleen, kijk, kijk, kijk, wat, wat? Maar oké, okay, maar wat wil je dan zeggen? Wat wil ze niet binnen? Wat mag ze niet binnen laten komen? Horja schaar. Kijk, neefes ontvangt zij. Dat is als zij ontvangt neefes, dan is het ze zij ontvangt. Maar wat zij niet ontvangt, Ze ontvangt niet het licht dat het hoogste licht ontvangt zij niet, wat eigenlijk had binnen moeten komen in haar, zou zij, de, zou zij geen beperking, beperking hebben. Ja, ja. Natuurlijk, het hoogste licht. Ga je niet gedaan, natuurlijk. Eigenlijk. Waarom? Omdat... Uh, Alleen de malgoed, als het licht komt tot de malgoed, malgoed mal kan het licht nog niet binnen laten komen, betekent dat vier sfeerrood voor haar kunnen wel licht ontvangen. Dan betekent tot het licht gochma, betekent van de kli gochma, alles kunnen ontvangen, behalve het licht dat veroorzaakt wordt door door het, de correctie, door het licht laten komen in de malgoed. Dat laat ze niet toe. Dus, dat betekent welk licht? Lichtketter. Het niveau van de ketter. Waarom? Omdat op de massag van de vierde stadium, dat is de malgoed, op, op de massag van de malgoed, door de massag, als het licht komt naar de massag van de malgoed, dan slaat ze hem tot, waar? Tot aan de ketter. Betekent dat zij laat het licht... Het niveau van de parzu, van het niveau van de ketter, het ketter is zichzelf niet binnen. Maar de andere, andere laat ze wel binnen. Dus niet binnen, andere die krijgen hun lichten. Kijk, al dat oor, ja, schaar, dat komt tot, op, tot de bovenste uh, sferot van de malgoed, die kunnen gewoon komen. Begrijpen je dat? Iedereen begrijpt het? Dus Keter van de malgoed. Kan licht komen daar naartoe? Geen probleem. Alles kan komen naar de malgoed. Uh, gochma van de malgoed kan licht komen. Natuurlijk kan het komen. Waarom? Het gochma van de malgoed ligt boven de massag. En, en de werking van de massag begint pas vanaf de massag en naar beneden. Dus Zeeran Pien, van de Malchut, kan ontvangen, natuurlijk ontvangen ze Orjasar. Het, het is nog boven de massag van de, de Malchut. Zeeran Pien kan ontvangen, natuurlijk kan ze die ook ontvangen. Uh, alleen de Malchut kan dat niet ontvangen. Maar in de. Ja, in de. Uh, in de. Dat is genoeg. Iedereen begrijpt het? Een beetje zo. Dus dat is, en daarom komt een geweldige licht nu naar haar toe, dat zij, als zij dat licht zou ontvangen, op een kosheren manier ontvangen, zou ook Koen zijn. Zo volledige, uh, zo zou volledige... perfectie, zou volmaaktheid zou komen. Welke kracht moet zij dan hebben, om niet te ontvangen. En dat is daarom wordt het zo gezegd dat, dat zij in haar, op haar werd, op de Malgoed werd een massage ingesteld. Beratat, we zien met beven en zweeten uh, om niet door te laten komen het licht. Oh, haar oor, zie je dat? Oor, het is oor uh, yashar, oor Orgogma is een algemeen, we zeggen soms orgogma, en bedoelen we or, het licht van het hoofd. Maar in het bijzonder bestaat ook orketter, orgogma, oftewel de, maar van de massagen naar beneden, dus om niet door te laten het licht van massagen naar beneden. En dat is, kijk, en dat is de vrees, de vrees die er is. Eigenlijk waarom al goed vrees heet. Waarom Malchut heet vrees. En waarom ook de Malchut, uh, hoe heet dat, uh, schina, de goddelijke aanwezigheid, ook heet vrees. Want Malchut van, van de wereld, dat is de schina. En waarom dat, de Malchut heet vrees. Waarom moet het, uh, de, aan de Malchut, Malchut is koninkrijk, hè. Aan de koninkrijk wordt is altijd daar zitten allerlei institu, institu, institu, instituten van gerechtshoofd, um, beulen. Alles zit ook in, naast allerlei charitatieve harita, <coughs> instellingen, liefde <ja>, voor huh? <coughs> alle allerlei instellingen, maar ook straf of wet hand, <coughs> wakende over de wet um, instellingen. We gaan verder straks.